Ja, luisteraars, u zat natuurlijk allemaal te wachten op dat verslag van Katarina Smets over die cultuurprijzen. En toen begon Andrea Schol te zingen, Time Stands still, En de tijd stond hier inderdaad even stil. We hebben dat volledig laten horen van John Dowland, een prachtig stuk. Omdat we dachten van, kijk, dit onderbreken we niet. Dit zou Andrea Schol mij nooit vergeven. En het is een prachtige man, ik ken hem. Een hele aardige man, dus vandaar, hij mocht uitzingen. En hier is Katarina Smets. Zou ik een beetje licht kunnen krijgen? Ik heet u van harte welkom op de uitreiking van de prijs van de Vlaamse gemeenschap voor podiumkunsten 2010. Ik nodig dan ook graag minister Joke Schuif uit om de laurea laureaat bekend te maken. Om... Zou ik een beetje licht kunnen krijgen? Het gaat om een hechte groep. Ze brengen persoonlijke verhalen. De perfecte samenstelling tussen woord en muziek. Actief en fris. Interactie, samenwerking, creatieve, hotspot. Dames en heren, de prijs van de Vlaamse Gemeenschap Podiumkunst 2010 gaat naar Braakland C. Building. Het is het vernieuwende, het eigenzinnige, ook met beperkte middelen, ook heel veel kunnen realiseren, ook een, een goede spreiding van hun producties. Ze komen telkens terug met producties die ze al gemaakt hebben, dat vind ik ook wel goed, hè, want een goede productie moet je opnieuw kunnen, kunnen tonen, kunnen spreiden, dus op, op dat vlak hebben zij zeker een, een voorbeeldfunctie. Geachte minister, beste mevrouw Schouwvliegen, geachte jury, beste aanwezigen. Dat is goed. Ik weet eigenlijk niet of ik dat mag zeggen, we wisten het. Uh, al een beetje op voorhand uiteraard. Ja, dat zou anders raar geweest zijn. Dan waren we er misschien niet eens als we het niet, niet hadden geweten. Maar uh, toen we het nieuws hoorden, was het uh, een heel grote verrassing. Dus, ja, je verwacht dat niet. Hè? Door het feit dat er ook niet meer met nominaties gewerkt wordt, weet je ook helemaal niet dat je in de running zit of... of uh, ja, je, je weet niet hoe dat dat gebeurt, die, uh, die selectie van die prijs. En opeens bellen ze je en dan zeggen ze van... Je hebt die prijs gehouden. Dus Dan zet even stil aan het telefoon. Ja. <laughs> uh, het is uh, zeker uh, zo dat ze in, in Leuven voor een totaal nieuwe periode zorgen. En uh, dat ze door hun enthousiasme inderdaad uh, de voorbeeldfunctie uh, vervullen die de minister daar juist aanhoudt. Dit heeft een hele beweging op gang gezet en daarom ook hebben we ze nu het vroegere openbare entrepôt, dus de stapelplaats van de douane eigenlijk die iedere stad moest hebben in de tijd. Aan het kanaal hebben we enter beschikking gesteld, ondertussen voor 27 jaar. Zij hebben dat zelf helemaal verbouwd nu. Er ontstaat daar nu werkelijk een, een hype rond, hè? in de positieve zin van het woord. Je staat in een straat, van een stad die niet de jouwe is. Omdat je een stad nooit als de jouwe kan beschouwen. Omdat je er hoogstens leegte leent, van niemands land, van dode stenen. Gaten en gebouwen de, de naam Braaklandse Beelding wordt inhoudelijk problematisch. Hè. Dus dat was een belofte eigenlijk, of een ambitie die we in, in 1996 voor onszelf gemaakt hebben. We vonden dat Leuven toen een, een, een cultureel braakland was en dat daar dringend iets op, op moest gebouwd worden. Uh, we zijn 15 jaar verder en niet alleen zijn wij redelijk geslaagd in wat we wouden doen, maar uh, is die stad ook... Uh, ...gegroeid en cultureel volwassen geworden of zo. Um, en in die zin, zeker, zeker als, als, uh, als onze building nu volgende week opengaat... Uh, um, ...is de belofte uh, compleet of zo. Eerst is er niets. Een mens moet ergens beginnen. En niet lang daarna iets. Ik vind op, uh, op zo'n moment waarop dat de sector is bijeen is... ...en waarop dat je... Uh, plots eventjes uh, uh, krediet en geloofwaardigheid krijgt uh, <laughs> door zo'n prijs, is het altijd wel goed om, eens, om ook een standpunt in te nemen. Mevrouw de minister, de naam van ons gezelschap was in het leuven van 1996 een geuze naam. Maak van het Vlaamse cultuurveld anno 2012 alstublieft geen braakland. Ik heb een voorstel. Laat ons, sector en overheid, streven naar een Europese rechtnorm voor de kunsten. Bovendien zal zo'n norm, die allicht minder dan 1% van het bruto binnenlands product zal bedragen, voor de publieke opinie duidelijk maken dat kunstenaars geen subsidieslurpers zijn, zoals ze in Nederland al genoemd worden. En dat cultuursubsidies echt niet het grote gat in de begroting slaan. Dat ze in tegendeel een hefboom zijn voor creativiteit en een menswaardiger bestaan. Stop. Sta stil. Ik denk dat uh, als je ziet wat er rondom ons gebeurt, Verenigd Koninkrijk, maar ook in Nederland, waar men naar besparingen gaat van min 30 procent, ook wij hebben een inspanning moeten doen. Maar wij zijn maximaal tot, tot min 5 procent gegaan, omdat we het niet anders konden, maar het is absoluut niet de bedoeling om, uh, om echt heel zwaar te gaan snoeien of nu nog verder te gaan. Ik denk dat zij in mij een bondgenoot hebben en ik kan alleen maar uh, blij zijn met die oproep en uh, mij daar ook uh, akkoord mee verklaren. Een staat die beweert van uh, een beschavingsstaat te zijn... ...die moet um, zijn eigen cultuur en zijn eigen identiteit... ...wat die ook mogen zijn. En die kan heel breed en heel uh, divers zijn... ...maar moet, moet daar durven over nadenken. En dat gebeurt in de kunsten. Um, dus dat is een stukje van de beschaving... ...dat je moet veiligstellen voor jezelf. Nee, het Churchill was, die zei van... ...als er geen cultuur meer is, waarvoor vechten we dan nog? Aha... We vechten, we vechten op vele fronten om overeind te blijven, om goede voorstellingen te maken, om een gesprek mogelijk te maken over uh, de wereld waarin wij leven. Uh, want dat is niet altijd een schone wereld en daar moeten we gewoon uh, over nadenken en het durven over te hebben. We leven zo'n beetje in een maatschappij van weet wat je wil en er dan voor gaan. Maar de meeste mensen weten niet wat dat ze willen en zijn er ook nergens voor aan het gaan en denken dat, dat, dat ze daardoor abnormaal zijn. Maar... Uh, ik denk dat ik heel hard probeer op te nemen in wat ik maak voor mensen die, die twijfelen, die, die bang zijn. Die, ja, om die een hart onder dat te streken en een beetje troost te bieden ofzo. Niet ja, een beetje melig, maar ja. Dat is goed. Cool. En u hoorde Stijn, Devillé en Adriaan van Aken van Brakeland, The building, En ook natuurlijk de burgervader van Leuven, Louis Tobak. En Vlaams minister van cultuur, Joke Schouwvliegen.